Hoe lang is Tampasta eigenlijk houdbaar? En wat bederft er aan Tampasta als het niet meer houdbaar is? 0800 1121 als je het antwoord weet op die vraag. Mailen mag ook. Nachtsuster Apenstaatje omroepmax.nl Twitteren kan via het nachtzuster. Facebook.com slash nachtzuster werkt ook. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En de vragen die nog openstaan, die neem ik eventjes met je door. Tampa staan natuurlijk. En de vraag van Steven. Hoe lang is een ogenblikje? En wat is een acceptabel ogenblikje... op het moment dat je in de wacht hangt bij een helpdesk? Uh, Maria is dus op zoek naar telefoonnummers... die ze kan bellen midden in de nacht... nadat er bij haar is ingebroken en ze zich enorm onveilig voelt. En Cora vraagt om advies, want die heeft een kleinkind... is aan hem herinnerd door middel van een YouTube-filmpje... en zou heel graag contact met hem willen. Maar de familiebanden liggen nogal ingewikkeld... en dat kleinkind weet eigenlijk niet eens dat hij een oma heeft. Dus moet ze dat nou doen of niet? Of wat moet ze eigenlijk doen? 0800-1121 als je Cora advies kunt geven. Marja die wil weten waarom ze last krijgt van een loopneus als ze hete soep eet. En Nico wil weten waarom een duif al zijn veren loslaat als die worden aangereden. En waarom als er een lampje kapot gaat in het dashboard van zijn vrachtwagen... dat altijd met een flits gaat en niet dat het lampje gewoon uitgaat. En dan tot slot die vraag van Ellie waar we mee begonnen over de olifanten. Die communiceren met een hoge toon of verschillende hoge tonen. Maar hoe zijn wij daar mensen achter gekomen? 0800-1121 als je antwoord hebt voor wie dan ook. En dan is het vier minuten over vier. Traditioneel het moment dat we een discoplaatje draaien op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max. En in dit geval is dat een dierbare... Eigenlijk is het geen disco, heeft Leo Blokhuis gezegd. En als Leo Blokhuis het zegt, dan is het waar, want die heeft er verstand van. Maar voor mij is het wel erg dansbaar en het heeft mooie herinneringen. Want mijn radiovriendje Bart Meijer tegenwoordig te horen op de zaterdagnacht bij BNN, ook op Radio 1. En ik zijn allebei fan van deze Anita Meijer. Ja, en waarom? Ik weet het niet. Why? Tell me why. When I was young, I felt the need of learning. Learning love, I was told, kept the wheel on turning, turning. Still, I'm trying to find peace of mine inside. For once in your life, you feel the urge of knowing, knowing, and wondering why. Why tell me why, Anita Meijer. Ik vind best dat het onder de disco geschaard mag worden. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Nico, goeienacht. Astrid, ik wil even een correctie uh, aanbrengen. Je oh. hebt iedere keer over het lampje in het dashboard, maar het gaat over de koplamp van de auto. Hè? Oh, je hebt het gewoon over de koplamp van de auto. Juist, daar zit dus een halogeenlamp in en als ja. die kapot gaat, dan zie je voor je in één keer een flits. Ik heb je gewoon volstrekt dus... verkeerd begrepen. Nee, maar dat is niet erg. Ik moet beter gaan ik... luisteren. Ja, ja, ook dat. <laughs> hey, trouwens, ja. met dat fluiten, dat, uh, wat dat foutje zei, nou dat uh, klopt helemaal niet. Want oh. ik kan ook als de beste fluiten. En Ik ben al de 57 wat dicht gepasseerd, dus geen probleem. Oh, maar misschien dat het dan bij vrouwen weer anders ligt dan bij mannen. Nou, jij fluit er ook een aardig eentje Plosser. Ja, maar ik ben de 57 nog net niet. Uh, dat, uh, dat nee, niet... Dat, weet nog... dat weet ik. Dat weet ik. Dat duurt nog heel ah, even. Ja, de, de, de, uh, het antwoord was eigenlijk op zijn vraag dat vrouwen helemaal niet konden fluiten. Maar dat is dus niet waar. Nee, dat is, nee, dat is niet waar. Nee. Oké, okay, nou, Nico, sorry, ik, ga, ik stap over op de koplamp. Dan hoop ja, ik dat daar dat wel de, iemand daar een antwoord heb... op heeft. Ja. Ik ga ja, misschien. Okay. Nee, wat dat dashboardlampje, dat, dashboard dat, dat is simpel genoeg. Dat is gewoon een normaal bolletje. Oh, okay. Dat gaat gewoon uit. oké okay, Maar de koplamp, die doet even tschf, voordat hij uitgaat. Ja, hartstikke mooi. Okay, even do. een bliksemschicht. <laughs> okay. Duidelijk. Hoi. Doeg. Doeg. Doeg. 0800-1121. Norbert. Ja. Hé hé. Nacht, Nacht, dag, nachtzuster. Nachtdagzuster. Ik heb het ja. ook over fluiten. Oh. Um, ja. Ik, ik heb denk ik wel een, weer een bijdrage, want uh, in de Music Maker, dat is een, heel, een tijdschrift van lang geleden, yeah. daar stond ooit een heel mooi stukje in, over, uh, dat was een, een uh, workshop over zingen. Yeah. En um, daar hadden ze het over pro of pro maar kwijt zijn. Maar ik denk dat het pro-perceptie is. Dat is het gevoel wat een mens heeft van de... Dat je de plaatsen van je lichaam weet. Stel je voor dat je een hap eten in je mond steekt. Dan ja. prik je niet mis, hè? Nee. Dan prik je niet, Zelden. In, je oor, of niet, Zelden. niet in je buik ja. of in je oog of in je. <laughs> of je gooit hem over je schouder. Dan zit je mis, hè? Ja. Dan heb je een behoorlijk uh, motorisch probleem. Nou, zo is het ook met je stem. Je kunt je indenken wat je wil gaan zingen of gaan fluiten. En dan zit je al inderdaad een heel erg dicht bij het bij de toonhoogte die je wil zijn. En de rest ga je dan corrigeren on the fly. Ja, nou, dat klinkt heel is... logisch. Ja. ja, dat is duidelijk. hè? Ja. Nou, Waarom? Ik ben, uh, ik ben zelf mm, muzikant, ja, min of meer geweest. Mm -hmm, mm -hmm. En wat, wat kun je nou nog zingen als je geen monitor naast je hebt... en je hebt bij wijze van spreken een drummer naast je staan... of een keihard keyboard of een gitaar... of weet ik veel wat voor overhead van lawaai... En je hoort jezelf niet meer, dan word je zo vals als de kraaien. Ja. Echt waar. Ja, dat is dat waar. Dat, me... dat, de, de, ja, daar weet ik ook wel voorbeelden van. Van hele goede zangeressen die dat uh, voor elkaar kregen. Ja. Precies, precies. En het kan zelfs zijn dat als het geluid te hard staat, dat is dat is weer een. Hoe noemen ze dat nou? Dat is een uh, uh, psychoakoestisch iets. Dat als het geluid te hard staat, dan ga je tonen ook niet meer zuiver horen. Dus. Het kan wel eens zijn dat een, een, een muzikant juist zijn monitor te hard heeft aan of te zacht. Dat hij niet goed kan onderscheiden wat nou eigenlijk de toon is die, wat hij aan het zingen of aan het fluiten is. Ja. Nou, verder de tonen die wat je met zingen of fluiten maakt. Ja. Die komen niet alleen uit je of langs je de voorkant naar buiten. Maar door je binnenoor komt het rechtstreeks op je oor. Ja. Hou je vingers maar eens op je oren en een fluit. Dan hoor je het. Oh, dat is lastig met de koptelefoon hoor. Maar, maar oh, wacht even hoor, ik kan je niet horen, ik heb mijn vingers op mijn oren, wacht even. Ja. Wat hoor ik nou? Jezelf toch? Ja, maar dat hoor ik ook als ik mijn vingers niet op mijn oren hou. Oh, nee, dat, dat bedoel je, je. ik hou, je moet mijn oren gewoon dichter. Dus als je... Verrek, ik kan met mijn oren dicht mezelf horen fluiten. Leerzaam. Ja, mooi. Ja. Dus je, je hebt als het ware je eigen monitor ook een beetje bij. Maar die, die kan dus bij, bij sommige mensen wel eens vervormd zijn. Dus uh, wie was dat? Bibi Soria die had toch ook zo'n uh, <laughs> zo zo zo gehoorafwijking op een gegeven moment. Dat hij zijn eigen pianotonen niet meer kon horen. Ja. Weet je niet meer? Zij, ja, dat, ja, ja, ja, ja, ja. dat was mee. heel zielig. Ja. Nou, precies. Dus dat, dat, dat kan ook behoorlijk mis zitten. Dat wist ik ook niet hoor. Dus ik, denk, ik hoop dat, dat daar een beetje licht op geworpen is, op dat fluiten. Ja, en wat die meneer ook al eerst al zei: als je bijvoorbeeld de vorm van je lippen niet meer helemaal scherp is, dat dan die, die toon van dat fluiten niet meer voorkomt. Ja, misschien is het een kwestie van veel oefenen dat ze weer uh, die toon terug kan vinden. Nou, dat is het eerste waar ik over dacht. De yeah. tweede: yeah. Uh, de halogeenlamp die flitst. Ja. Yeah. Halogeen. Uh, er zit in, dat, uh, in de zit er... Uh, wordt, daarom heet het halogeen, zit er een, een hoeveelheid jodium. Toen ja. zijn ze ook jodiumlampen. Hè? Oh. Dus dat, dat, dat zorgt ervoor dat zo'n lamp um, tijdens zijn levensduur, als die dus heet wordt, dan wordt de hoeveelheid wolfram, die wat van, van het uh, gloeidraadje afbrandt, hmm. wordt door het wolfram teruggetransporteerd naar de gloeidraad. Dus niet dat het als een zwart oppervlak tegen het glas gaat zitten. Um, dus dit. Het is geen neutraal gas. En als dan het lampje kapot gaat... op een gegeven moment wordt het toch ergens... zo'n zo gloeidraad wordt is bros en die kan breken of wat dan ook. Nou, en als die dan losgaat, dan geeft die een klein vonkje. En dat vonkje zorgt dan samen met dat reactieve gas... dat er heel even een gasontlading ontstaat. En dan krijg je dus inderdaad een flits. Nou. Heel eventjes, want de... Die, die, dat, dat ioniseren, dat, dat, dat kan zichzelf niet in stand houden... omdat er bij wijze van spreken geen, niet genoeg hoogspanning aanwezig is... om dat aan de gang te houden. Dus je krijgt heel even kortstandig een flits... die wat helderder kan zijn als het, het licht van de, van de lamp zelf. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is dan even gasontlading. Oké, okay. nou, als jij het zegt... Alright. Dan. ik denk uh, het. Ja. Had je nog ja. meer, Norbert? Ik heb nog wat gevonden. Ja. Dat heb ik oh. via internet. Kijk. Maar hoe dat ze erachter gekomen zijn, dat weet ik niet. Ultras. Er staat hier zo. Infra, of elefanten. Hmm. Have good hearing. Dus ze kunnen goed horen. Ze kunnen tussen de 14 en 16 hertz horen. En dat is lager als een menselijke toon. Oh. En dat komt omdat ze zulke. Rare Dat ze zulke grote oren hebben. En grote stommelvliezen. Oh ja. En een groot hoofd. Dat is heel logisch eigenlijk. En dat kan tot, tot maximaal anderhalve kilometer. Uh, kunnen ze daarmee. Het andere olifanten kunnen elkaar herkennen aan de, aan de stem die ze voeren over die lange, die lange afstanden. Ja. Maar hoe dat ze er ooit achter gekomen zijn, ik weet wel, ultrasoon, dus ja. het, het geluid van vleermuizen, kunnen wij hoorbaar maken met een elektronische detector. Hmm. Maar het, uh, het infrageluid, ja, dat kunnen wij wel opnemen en, en, en meten. Maar hoe dat ze dat precies uitgevonden, dat olifanten dat kunnen horen, ja, dat moet je maar toevallig opgemerkt hebben, denk ik. Ja. Maar goed, dat was het. Ik vind het wel leuk om te weten. Ik wist het echt niet. Van nee. die olifanten. Het lijkt me ook heel zielig, want je hebt van die hondenfluitjes. Het lijkt me dat olifanten daar helemaal van in de war raken. Nee, nee, nee. Hondenfluitjes zitten oh. heel hoog in het spectrum. Die zitten tussen de 16.000 en 20.000 hertz. Ja. Of nog hoger. Maar dit is laag. Dus als het ware, het, het, het broek wapperend laag van... De allerlaagste tonen die je uit een, een, een, pijporgel, of een, ja, een orgelpijp kunt krijgen. Of nog lager. Ik, ik word die steeds je wijzig. Nema, die voel je. Ja. Mooi, hè? Ja, hey, echt waar. Goeiedag ja. nog. Ja, dat gaat wel lukken. Dankjewel, Norbert. Je <laughs> ja, dat zou ik nodig hebben. Dank je. Hoi. 0800 1121 Of nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl. Als je dan je nummer vermeldt, bellen we je terug, hè, Klaas? Ja, ja, nee, dat klopt. Nou, hallo Klaas. Hallo. Um, uh, nou, je had heel veel antwoorden. Ja, nou Norbert heeft zojuist het uh, antwoord omtrent de verlichting... Uh, nou ja, gewoon keurig netjes voor me verwoord. Ah, mooi. Dus die vraag, die kan gewoon weg. Um, ik had omtrent het wapenverhaal had ik ook een antwoord gegeven. En daarmee is het wel zo van als je nou ja, in de speelgoedwinkel... zou je een, klappert, een klappertjespistool kunnen kopen... En wanneer jij die met een merkstift heel mooi zwart gaat maken... en ja. hij wordt een beetje moeilijker te onderscheiden... Ja, dan mag je zo'n ding gewoon niet in huis hebben. Ook al is het voor aan de muur. Ja. Dus dat, dat <laughs> kan gewoon niet. En de belangrijkste was voor mezelf eigenlijk... dat ging over de, over de Russen... waarom de mensen van Greenpeace vastgehouden worden... Je kunt ja. gewoon online kun je petities ondertekenen. Waarmee je toch bezwaar maakt van dat de Russen uh, die mensen van Greenpeace vast gaan houden. Ja. En dan, dan maak je gewoon ook echt bezwaar ten opzichte van die ambassadeur. En ik weet dat gewoon eigenlijk nou, van hele delen vanuit Europa gebeurt dat op dit moment al. Ja, dat, ja. Nou ja, maar ik bedoel, de, de, er zijn natuurlijk altijd wel petities en dergelijke via internet. Alleen ja. ik denk wat het verhaal van Leo Blom was... van ja, laten we, laten we vooral gaan dreigen met uh, dat we vliegtuigen uit de lucht gaan schieten. Ik weet niet hoor of dat nou zo helpt. Ja, nee, dat, dat lijkt mij ook heel onverstandig. Ja. Nou als je, als je, als je, nou, als je gewoon heel nuchter kijkt naar, naar Rusland zelf... En dan ga ik niet anti... Ik wil ook niet anti-Rusland zijn. Maar ze hebben wel gewoon een eigen wil en een eigen ding. En ze hebben met meerdere regelgeving dat ze toch, naar mijn idee, zover ik het nieuws volg... dat ze toch een beetje hun eigen lijnen trekken. <laughs> ja, daar zit wel wat in. Ja, maar daar zijn het ook Russen voor, toch? Mhm. Mm mm -hmm, ja. Goed. Maar ze zijn op dit moment, zijn, nou ja... Gewoon, als je gewoon het journaal volgt, dan zijn ze de, de, de, de straffen ook al een beetje aan het intrekken. Maar ja, dan is acht jaar nog heel veel. Ja, veel, dat blijft veel. natuurlijk belachelijk. Maar ja, er blijft ook altijd verschil tussen culturen en meningen. En uh, ja, dat is... Uh... Maar hoe we het ook willen beïnvloeden. Ik denk dat uh, uh, het, uh, redelijk, de redelijk agressieve benadering van Leo. Ik weet het niet. Maar ja. ja, nou, die vind ik te agressief. Ja, hè? <laughs> die vind ik echt te agressief. Is en ook zo. Ik, ik, ik, heb zelf, ik denk zelf als door middel van petities, blogvormen, weet ik veel wat. En dan niet alleen vanuit Nederland, maar ook, ook gewoon wereldwijd. of in ieder geval vanuit Europa. Ja. Dat die Russen ook wel doorkrijgen: van ja, maar wij zijn eigenlijk ook wel vrienden van de Europeanen. Ja. En dat ze daardoor toch een beetje schrikken: van oei, we kunnen niet verder gaan of we moeten niet verder gaan. Maar ik weet niet, ik ben niet zo thuis in de Russische cultuur, maar volgens mij kan dat ze op dit moment niet heel erg schelen. Nee. Dus dat. Had je nog meer, Klaas? Um, nee, nou, het enige dan zou ik mensen willen adviseren om toch te kijken naar een link van Greenpeace. Ja. Dat ze in ieder geval nou ja, die petitie ondertekenen. Ja. Zodat het wel bij de Russen binnenkomt. Ja. Nou ja, dat is allemaal te vinden als je zoekt op Greenpeace. Als mensen daaraan bij willen dragen, dan, uh, dan kan het. Hartstikke goed, Klaas. Dank je wel. Oké, okay, is goed. Goeiedag nog. De... Ja, dank je. Dag. Doeg. Doei. Alex. Goedenavond. Hallo. Hey, hey, over de wapens. Er staat ja. toch echt een heel groot misverstand over, hoor. Oh, vertel. Nou, uh, sinds dit jaar is het toegestaan om replica's, dus een kopie van een echt wapen, in huis te hebben, mits je een vergunning hebt. En het rode dopje waar ze het over hebben, die worden niet in Nederland gekocht, maar voornamelijk in het buitenland. Hmm. He. Nou. En alle wapens die je in de winkel vindt... Ja. zijn futuristische wapens achtergeloek. Ja. Op uitzondering van het klappensstipsel. Ja, maar hier het, her en der zie ik toch echt wel uh, ook uh, namaakwapens... waarvan ik denk, nou, ik ja, zou erin trappen. Ik, ja, uh, ja, dat klopt. Dat is nee. inderdaad ook zo. Het is alleen... Ja, het is toegestaan in Nederland. Ik heb ze zelf thuis ook liggen, namelijk. De, hè, de oude Bibiguns, guns, om het zo maar te zeggen. Alleen de mijnen lijken inderdaad op echte wapens. Maar waarom? Omdat ik uh, sport. Het is mijn sport. Om met namaakwapens te schieten? Ja, het, is, uh, uh, het, het wordt airsoft genoemd. Het is een andere variant van paintball. Oh. Oké, okay, maar dan, ja, dan, dan kom je meer in de categorie luchtbuxen of dat soort dingen... Nee. Oh. Luchtbugs is weer een hele andere categorie. Uh, mm. Je hebt de standaard paintballwapens die uh, 9 mm uh, projectielen afschieten met verf erin. Ja. Yeah. En airsoft is 6 mm. Ja. Yeah. En dat zijn gewoon volronde balletjes. Oftewel de oude BB -guns die inderdaad in Spanje me altijd meenam naar Nederland. En dat is gewoon het verschil. En ik heb ze inderdaad ook gewoon thuis liggen. En ik heb gewoon mijn vergunning. En ik heb aan de, dezelfde eisen en wetten te voldoen als een normaal wapenvergunning. Oh. Nou, ik, ik ben er wijzer van geworden, maar het zou niet in je opkomen, neem ik aan, om me, met zo'n uh, wapen een bank binnen te stappen. Nee. Heel dat, verstandig. Nee. Heel als als, als verstandig. je dat doet, heb je inderdaad, wat is het, uh, maximaal vier jaar zelfstraf en oh. een boete van 45.000 euro. Oh, dat is handig om te weten. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Oké, okay, nacht nog Alex. Heeft ja, gelijk. <laughs> hoi. hoi. hoi. Hetty. Hallo. Hallo, zeg het, Afge het eens. Narratie, ja, dag Hetty uit Nijmegen. Dag Hetty. Hoi, uh, ik wil iets uh, heel raars vragen. Iets heel ik raars? Van week, nee vorige week heb ik een, uh, een zwart-wit film gezien op de, op de Engelse zender. En dan gaan ze een luciferetje of zo doen ze onder de schoorsteenmantel. En ik snap niet hoe dat werkt. Ze zit doen een lucifer onder de schoorsteenmantel. Heb ik geval. Nee, dat heb ik niet eerder gevraagd, toch? Nee. Maar dat vond ik zo raar. En dan zie je dan die mensen, die acteurs, dan onder de schoorsteenmantel hun sigaretje of sigaretje aansteken. En dan denk ik, wat zit daar dan onder dat dat uh, ontvlamt? Waarschijnlijk een hele domme vraag. Maar nee, ik... maar ik, ik, ik begrijp het gewoon niet helemaal. Je zag op de Engelse zender een zwart-wit film waarop ze een lucifer afstaken. Onder een schoorsteenmantel. Onder een schoorsteenmantel. Zo, aan die onderkant. Oh, zo, zo uh, zeg maar afstreken tegen de schoorsteenmantel. Ja, alsof die... En dan kwam er ook een vlammetje uit. Ja. Ja. Ja, en dan was mijn vraag, hoe kan dat nou? Je hebt daar toch niet een soort lucifers, grote lucifersdoos onderhangen. Ja, maar, maar een luce, aan, de, aan de zijkant van een lucifersdoosje zit een stukje schuurpapier om zwavel te doen ontbranden op het lucifertje. Maar als je dan zeg maar de muur gebruikt, dan is het volgens mij hetzelfde effect. Ja, het was niet de muur, maar het was gewoon... Zeg maar, zoals je volgens schors iemand of dat. Aan de onderkant doen ze dat dan. Of uh, langs een uh, stukje van zo. Bij Cowboys. cowboys. Nou, de, de, ik, het is vast uh, als het een zwart-wit film was voor mijn tijd. Dit soort lucifers, dus ik zeg gewoon ja, 0800. Maar... Nee, het geeft helemaal niks, Hetti, Maar ik hoop dat er maar, een antwoord komt. ik is toch uh, wonderlijk. ja. Want ja. als ik dan een keertje, hè, wat jij niet wilt weten, dat ik een sigaretje opsteek GAS en geen vuur heb, dan denk ik ook. Kan had ik hem ik maar misschien. een schoorsteenmantel. Ja, dat, je denkt niet had ik, maar, had ik maar een aansteker, je denkt had ik maar een schoorsteenmantel. Ja, ja, ja. ja dan, kan. Nou ja, ja, dat was een grapje van mijn kant. Oh, oké. Okay. Maar ja. dat begrijp je wel, hè? Ja. Want ik weet dat je antigrook bent. Ja, een beetje. Ja, ja. Een beetje. Daar heb ik wel begrepen in de loop van mijn uitkering. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal daar zou ik daar niet daar meer mee over beginnen. Ik heb nog één kleine vraag. Ja. Hoe zit dat nou? Want dan nou begreep ik dat ik uh, op een andere manier, behalve de telefoon, met jullie contact van hebben. Ja, je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. Maar dan Wacht moet je wel... Wacht niet zo snel, lieverd. Ja. Ik noem het nog wel uh... een paar keer, hoor. Ja, dat weet ik wel, maar daar kan ik niet bij houden. Dat oh, gaat ja. al een raps. Ja. Nachtzuster. Nachtzuster. Apenstaartje. Nachtzuster. Zo'n aangedoetje, ja. Apenstaartje, ja het... precies, aangedoetje, dus ook goed. Omroepmax. Omroep Max. Omroep -max. nl. Ik wil niet naar wanneer nee. omroep. -max. Ja, en toen? Punt uh, nl? Nachts, zussen, avondstijl, overhoekmarkt. Punt nl. Is dat voldoende? Ja. Oh, en dan nog een uh, vraag ja. aan je. Van, uh, uh, blijft het toch wel bestaan, jullie programma hè Tot 1 januari 2015. Dat sowieso? Ja. Ja, dat kan ik niet missen. Weet je, als ik me niet goed voel, dan, dan luister ik zo graag. Maar... Oh, gelukkig. Dat kun je niet voor... En nee, met mij talloze ja. mensen, hoor. Oh, gelukkig. Ik dacht heel even dat ik het alleen voor jou deed. Nee, nee, oh, was nee. er maar waar. Ik nee. zou ook wel heel geprevaliseerd voelen, maar... Maar nee, Hettie... Dat weet ik ook wel, maar. Ik gewoon... Maar ik weet gewoon dat heel veel mensen... Hetty, zo, zo schik noemen ze dat toch met je programma. Ik vind het heel lief, maar nu moet ik echt ophangen. Ja, oké, okay, volgende. Ik luister nog even af en dan ga ja. ik lekker slapen nog een uh, uurtje of zo. Is goed, wel terug, Hetty. En uh, oh ja, met de, uh, is je nog gelukt met Hetty, Hetty, Hetty, Hetty? Ja, ik hang op. Ja. Ja, maar dat moet want Alicia Kees gaat zingen. Ja, ja, nee, kan and je echt zingen? Ja, ook show. Harder dan een fantasy. Lonely like a highway. She is living in a world and it's so funny. Feel me with catastrophes, but she knows she can fly away. Oh, This girl is on fire. Alicia Kies. Ja, ja. En dat naar aanleiding van Hattie... die zich afvraagt hoe je een lucifer aanstrijkt op de schoorsteenmantel. En dat heeft ze gezien in een zwart-wit film. Dus er was een oude lucifer. 0800-1121. Erik. Hallo? Hallo? Hey. Het is het, je klinkt alsof je verbaasd bent om aan de telefoon te krijgen. Ja, ik sta al twintig minuten in de wacht namelijk. Ja, dat duurt even een ogenblikje. Ja, lieve schat, <laughs> ik dat wil jou nogmaals lastigvallen oh. met de kwestie. Ja, dat gaat namelijk over wat deed via nou weer met een vrouw. Maar die hebben we toch al een keer gehad, Erik? Nou, en dan met alle respect, Alfred, Ik heb daar ik heb je registreur, heb, je regisseur heb ik er nog twee keer over teruggebeld En hij zei van ja, we komen erop terug hoor. Oh. Maar je hebt mijn vraag nooit herhaald in de in de komende uren daarna. Mm. En ik heb dus nooit antwoord gekregen. En. En nu komt het, ja. zoals mijn, mijn, mijn, zoals, ja, uh, mijn vooruitziende blik het altijd gewoon weer. Maar goed, uh, uh, uh, wat zie ik, wat hoor ik afgelopen week bij Paul Ja, ja oh? de vrouwenlustpil. Yep, inderdaad. Dus, en nou blijft mijn vraag dus overeind staan. Wat doet een Viagra-pil eventueel met de vrouw? Maar lieve en, Erik, en, en, en, en Erik. Lieve oh, wat, waarom bedoel? heb ik alleen maar dove mensen aan de telefoon vannacht? Ah, nee. <laughs> Erik, ja? luister naar mij. Ik heb ja? die vraag, weet je, het is, ik heb die vraag toen in de uitzending gesteld. En toen is er teruggebeld door. Oh, en ik ja. kan het waarschijnlijk zelfs nog terugvinden. Ja. Ja. En die heeft het nou, geprobeerd. En die zegt: ik, ik heb er missenlijk. niks van gemerkt. Nee. Die werd misselijk en die ging kotsen en uh, zat die. Er, hey. Nee, dat is weer. Dat was gewoon je vriendin. Nee, nee, nee. Het is, nee serieus. Nee. We, we hebben toen, ik zoek haar naam, want ik weet, ik weet het alleen nog hoe de vriend heet. Nou, Volgens maar... mij, Joyce, zeg ik uit mijn blote hoofd. Joyce. Ja? Die belde, die zei: Ik heb het geprobeerd en ik heb er niks ja? van gemerkt. Nou ja, een okay. nou, groter okay. steeksproefgewijs, onderzoek kan ik kan ik je niet geven. Nee, maar mijn vraag blijft dus overrijd. Ik bedoel, als nee, we nu er dus blijft een, een hoop bij maar niet de vraag. Op, hij is gewoon beantwoord, Erik. Ja, maar wat is dan het antwoord? Wat doet de viagra pil dan met de En wat is dan in godsnaam de uitkomst? Want wat heb ik gemist? Niks. Vrouw en man. Nee, dat als is als geen de... Viagra. Dat, dat is een ander goedje. Lust pil voor de vrouw. Daar krijgt een vrouw op zich meer lust van. Ja, ja. Nou, mag ik je dan even aan mijn vriend geven? Hallo, Richard. Dag, Richard. Hallo, Alfred. Ik heb het uh, allemaal beluisterd. en dat ik, ik moest lachen. eigenlijk, want wat ik. gewoon geloof in het niet. En toen ging het later, ging het na. Nou, kijk, een beetje terughalen. Ik moest lachen, Ik krijg ze nu serieus eer Eerst heb ik Erik die iets schreeuwt over een vraag die al beantwoord is. Vervolgens word ik doorverbonden met Richard. Die gaat evalueren dat Erik een vraag ging herhalen die al beantwoord was. Maar je vond het leuk? Ik zat met twee meisjes op de bank en die zei tegen mij: ik heb het wel een keer gedaan en ik heb er heel goed genoeg bij. Maar lieve Richard, als, als die meisjes bij jou op de bank de vraag van Erik kunnen beantwoorden, dan kan het op zich allemaal praktischer dan mij te bellen. Ja, maar ja. Schip moeten de antwoorden. ik moet het beantwoorden. Ik vind, vind het sowieso bizar hoor. dat als je met twee meisjes op de bank zit die via gaan slikken, dat je naar nou mij gaat bellen. Nee, ik had het niet jou vooral, ga het weer aan jouw verhaal gaan Goed. Hey, het was gezellig Richard. Doe de groeten aan Erik. 0801121 Liesbeth, nacht. Oh oh. Oh oh, daar gaan we weer. Op. Op. Op. Hallo, met wie? Ja, hallo. Dag Liesbeth. Hoi. Goedenavond. Hi. Zeg het eens. Wat erg, hè, met die mannen allemaal aan de telefoon. Ja, ik vind het wel mooi. Want weet je, dit programma ja. is een dwarsdoorsnede van de samenleving. En geloof, Richard ja. en Erik maken deel uit van de samenleving. Ja, oké. Okay. Hm, ik ook. <laughs> ja, welkom, Lisbeth. Zeg het dus. Ja, oké. Okay. Uh, Maria. Hé. Hey. Ik wil haar oh. helpen. Oh, ik dacht, ja. Dus we geven ja, jouw nummer ja. ook aan Maria? Of heb je een ja, nummer voor Maria? Maar hoe kun je haar helpen? Want is het nou echt verstandig om, om je ermee te bemoeien? Moet ze niet gewoon via de hulpverlening... Uh... Weet ik niet. Ja, je wilt in ieder geval ja. proberen. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dus als zij even van, van zich af wil praten nu, mag ze jou bellen? Altijd. Ik ben alleen een beetje bang dat Maria inmiddels slaapt. Oh, oké. Okay. Maar goed, maar, maar ik, weet je wat, ik belde gewoon, ik laat, ik, dat laat ik, iemand van die enorme redactie hier, die belt gewoon Maria nog even met jouw nummer. Blijf je even hangen dan, om je nummer door te geven? Ja, ik blijf even hangen. Ja, Hartstikke natuurlijk. goed. Altijd. Dankjewel, Lisbeth. Ja, oké. Okay. Nog De... een hele fijne nacht. Dankjewel, jij ook. Dag. Ja, jij ook. Dag. Dag. Toon, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Uh, ik heb een vraag, maar eerst twee opmerkingen. Oh jee, ja. Vanaf 2 uur 32 tot 4 uur 28 ben ik je non-stop wezen bellen. Ja. En dat is best lastig. Ik heb je ook twee e-mailtjes gestuurd. Ja. En de eerste ging over die inbraak. Ja. Ik vond dat de vraag verkeerd was. Uh, nee, nee, wacht uh, Nee, nee. Pardon, ik wacht. Niet de inbraak, over het wapen, pardon. Ja. Uh, waarom zou iemand met een wapen of een nepwapen willen rondlopen? De ja. vraag was verkeerd. Ja, heb ik, ik gezegd hoor, is... dat er over gemaild is. Sorry? Dat heb ik gezegd. Dat, dat kan je gezegd hebben, maar dat heb ik niet meegekregen. Want ik ben nee. alleen maar bezig geweest met jou te bellen. Ja. Sorry. Ja. <laughs> het tweede was die mevrouw, van die inbraak, dat vond ik heel erg. Ik, eh, nou, dat heb je ook kunnen lezen. Dat heb ik email. gezien, ja, maar toen. Dat er to, to, toen... Ja. Ik ben tien keer ingebroken en ik ben tien keer. Ja. voor inbraken op, bij ons op de school moeten uit. En dan moest ik s'nachts mijn nest uit. Ja. Uh, een inbraak heeft een grote impact op je. En... Uh, goed, uh, ik ben geen professional. En ik hoop dat jij haar beter hebt kunnen helpen... met een, uh, iemand die wel professional is. Nou ja, we en hebben dat... haar het nummer van Sensor gegeven. Een organisatie die op zich ook s'nachts bereikbaar is... voor dit soort problemen. En ja, er zijn okay. inmiddels twee dan lieve dames die... Toon! Dan... Ja? Ik praat echt, tegen de muur vannacht. Nee, maar we, we hebben haar dus het nummer van sensoren gegeven. En er zijn twee lieve dames die hun nummer aan haar door hebben gegeven. Dus op een gegeven moment dan: je hebt gelijk hoor, maar ik kan op een gegeven moment niet meer de hele administratie bijhouden. Maar het is goed dat ik je er toch ja, even dat over spreek. Je dus ook. Want ja. daarom zit het jou niet vanaf 2 uur 32, 24 uur 28 te bellen voor je pak heb, maar ja. ik heb dus ook verder niks van het programma meer meegekregen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dan doe je toch iets verkeerd. Uh, is dat zo? Ja, want het is... Uh, nou, maar is ja, weer moeilijk hebt... bereikbaar. Nee, Maar goed, dat is ja. een ander verhaal. In <clears throat> elk geval, um, ja. Ja. ik wens die mevrouw heel wat sterkte. Ja. Want het is heel lastig. Klaar. Uh, ik kom gewoon naar mijn vraag toe. Laten we het daar maar over hebben. En mijn vraag is de volgende. Het is een hele stomme. Melk, als je dat laat staan, gaat het verzuren. wordt gewoon zure melk. Maar yoghurt is ook zure melk. Hoe kan het dat yoghurt wel te pruimen is? Hartstikke lekker trouwens. Ja. En zure melk niet. Wat gebeurt er in een proces? Ja, dus eigenlijk gewoon het verschil tussen zure melk en yoghurt. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat heb weet... je goed begrepen. Nou, dat heb je vlot gedaan voor iemand die, die twee uur in de wacht heeft gehangen. Nou, die, die twee uur waren vooral eigenlijk mijn betrokkenheid. Ten eerste bij de, de, de, de, de vraag over dat wapen helemaal verkeerd vond. En ten ja. tweede met die mevrouw om te doen had. Ja, nee, dat, dat wordt heel ja. erg ik ben, gewaardeerd. Focus op, wil je bereiken. Ik wil je bereiken, wil je delen. Nee, maar even serieus, uh, Toon. Ik, ik ja. begrijp het wel dat het ook vervelend is. Want ik, ik geef natuurlijk iedere keer het, het telefoonnummer. En mm -hmm. vervolgens probeer je te bellen en het lukt het niet. En dan geven we nog de uitweg om via mail ons te benaderen. Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Ja, en het is ook wel waar we proberen ook zoveel mogelijk mensen terug te bellen. Die heb... in de oh, Toon, luister nou even. 101. Toon, luister nou even. Laat me nou even uitpraten, alsjeblieft. Pardon, pardon. Ja, we bellen dus zoveel mogelijk mensen terug. Maar als in de tussentijd de vraag gewoon echt beantwoord is... dan kunnen we helaas niet alle mensen die gemaild hebben met een antwoord dat erop lijkt, terugbellen of mailen... om te vertellen dat de vraag al beantwoord is. Dat is een beetje ook het gevolg van alle bezuinigingen. We hebben hier gewoon niet een redactie van 26 mensen... die dat allemaal uh, kan gaan zitten regelen. Maar het is wel goed dat je het even aanstipt. Alleen, hoe langer we het over hebben... hoe langer andere mensen weer in de wacht hangen... of ons niet kunnen bereiken met vragen en met antwoorden. Dan halen we het nu snel op. Hartstikke goed. Geef mij even mijn verschil tussen yoghurt en zuur en melk. Nou, het is een hartstikke goede handen. vraag. Dank je wel, Toon. Ik ga op zoek naar een antwoord. Oh, nou, dat is, kijk, dat is automatisch een tunnel ingegaan. 0800-1121. Norbert. Daar ben ik weer. Kijk, ja, jij komt er iedere keer weer doorheen. Heel gek is dat. Ja, toch zit ik wel uh, ook, ook weer een tijdje in de wachtrij hoor. Ja, maar, maar weet je wat het ook is? Wij weten natuurlijk ook nooit van tevoren hoe lang ik met iemand praat. Geeft ook niet. Dus als ik nu, als, als jij nu, als jij nu zou zeggen van uh, nou ja, uh, uh, Maria kan dat en dat nummer bellen en we hangen op, ja dan dan moet de volgende wel alweer aan de telefoon zijn. Dus daarom moet, moet de volgende nu wachten totdat we er, klaar zijn. Hoe, hoeveel hoeveel uh, uh, uh, stappen in de wachtlijn zitten bij jullie als ik vragen mag? Ja, dat hangt een beetje vanaf. Want er wordt tussen, tussen twee en drie heel veel gebeld. En tussen vijf en zes heel weinig. Dus als je echt graag in de uitzending wil komen... kun je het beste tussen vijf en zes bellen. <laughs> dus uh, nee, dat, ja. Ik, dat, ik, dat weet ik weer niet van zo'n zo uh, zo zo telefooncentrale. Hoeveel, hoeveel uh, mensen dat er in de wacht kunnen hangen. Want inderdaad... Uh, een, uur, een uur geleden dan, uh, dan, je kwam er gewoon niet door. Tuut, tuut, tuu, ja. heel de tijd. Nee, maar wij hebben hier in de studio vier lijnen. En als die alle vier in gesprek zijn... ja, dan houdt het een beetje op. Dat ik zou... Ik okay. zou maar, je stappen. maar het lijkt mij ook... Ik, ik weet het niet hoor, maar zou, zou het... Laat ik meteen eventjes steekproefonderzoek doen. Zou jij het prettig vinden, prettiger vinden... om dan in plaats van tuut, tuut, tuut te krijgen... op dit moment zijn alle lijnen in gesprek. Probeer het vooral een andere keer weer. Eh... Uh. Misschien zou dat iets vriendelijker zijn. Het, het, het heeft wel iets uit. gebruiksvriendelijkers. Hè? Ik, ga daar eens, ja, ik ga eens ja. vragen of dat kan. Maar het kan vast niet, want anders zouden we dat wel hebben. Want verder nee, zijn we een hele vriendelijke nee, nee. organisatie. Juist. Ja. Nou, ik ben, ik ben, zoals je al hoorde, ik, ik ben muzikant. En, of tenminste muzikant. Muzik, muzikaal aangelegd. En ik hou van alles wat met techniek te maken heeft. Mm -hmm. Dus zo heb ik ook een, een blauwe maandag op een HTS voorbereid het jaar gezeten. En daar kwam het ook voorbij van dat verhaal met die lucifer... Ja, je hebt blijkbaar heb, is het je wel eens opgevallen? Er staat op zo'n doosje staat er uh, veiligheidslucifers. Echt waar? het als je een doosje lucifers koopt of uh, lucifers uh, uit het pakje haalt, dan zie je dus dat er op het pakje staat veiligheidslucifers. Ja. Ja? Ja, ik, het is nou, mij nooit is... opgevallen, maar ik, ik, ik, ik, hang aan je lippen, ja. Nou, dat is uh, uh, meestal staat het er in het Deens of zo. Sackherds, uh, Of zoiets dergelijks, hè? Um, en ik heb heel even zitten googelen ja. blijkbaar is dat de, de truc wat uh, die, ik geloof dat het een mevrouw was die wat het net vroeg, van hoe kan het nou dat ze de lucifers aan de schoorsteenmantel aan, aanstrijken ja. je hebt die, de veiligheidslucifers daar zit zwavel en een, een, een oxidator de kaliumchloraat of weet ik veel wat bijna hetzelfde als buskruid zit er in de lucifer en dan het, het het thermische gedeelte om die lucifer aan te strijken zit in het strijkvlakje van een lucifer doosje en dat is rode fosfor. Oh. Dus door het verhitten van die fosfor komt er heel even plaatselijk een grotere verhitting tot stand en kan die lucifer aangaan. En bij de niet veiligheidslucifers zit de rode fosfor ook al in de luciferkop. Oh. En die kun je op alle vlakken aanstrijken. Wauw! Yes, mooi hè? Ja, maar die zijn dus minder veilig... en mogen daarom niet in het Zweeds of in het Deens... of in het Noors veiligheidslucifer genoemd worden. Nou, ik heb zelf geen lucifers meer in huis. Maar ik kan het me nee. nog herinneren dat er op het doosje al stond... Sakerheads. -uh, Sakerheads. <laughs> ja. Dat je je dat nog herinnert. Nee, ik wist dat niet. Nou, hartstikke goed, Norbert. Dankjewel. je Dik voor elkaar. <laughs> nou, Tot de, de volgende weer. keer. Jo, hoi, dag. dag. Mevrouw Seilstra. Ja. Hallo. Goede nacht. Ik wil even over uh, die mevrouw die haar kleinkinderen niet zag. Ja. Yeah. En uh, ja, ik heb al eens gehoord, dus dat een soort vereniging was oh. voor uh, grootouders die hun kleinkinderen niet zien. Oh. En ik weet ook dat je vroeger, want ja. Ik ben daar al wat jaartjes uit had je het fium en die hielp ook met bemiddeling dus uh, van moeders die hun kinderen jaren niet had gezien, oh. maar ook zoiets van grootouders. Nou, dat klinkt met precies van, als wat ze nodig die, heeft, ja. Ja, iets in die richting uh, zoeken. Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi. Dat is een mooi voorzetje. Dan kunnen we weer verder zoeken inderdaad in ja. die richting ja en van goed. die lucifers ja <laughs> ik, ik was ook altijd gek op die oude films en toen in die tijd zag je wel dat een lucifer soms onder een schoen aanstaat ja, ja of tegen de muur ja precies dus ik heb dat ook wel eens gezien maar hoe of wat ik denk dat het heel andere lucifers ja, waren ja dat hoor ik net hadden. van Norbert je hebt veiligheidslucifers die moet je die moet je combineren met zo'n doosje en je hebt ja. lucifers waar al de stofjes al in het kopje zitten. en als je het dan tegen een ruw oppervlak strijkt. dan ontbrandt het. Oh ja, zie je, nou, heb je het al. Hebben wij een hoop geleerd alweer vannacht. <laughs> <Ja>. Oké, <Okay>. heel <laughs> vriendelijk. Bedankt. Ja, u bedankt. Dank u wel. Veel succes. Bedankt, dag da. mevrouw Zijlstra. Dag. Bert? Ja, hoi. Hallo. Hoi, hallo. Ja. Oh, Zo, nou, dat was uh, best vlot. Ja, zie je, daar ga je. De, maar dat, dat is de, weet je, mensen denken, ja, hallo, ik moet twintig minuten wachten. Die bellen niet en dan ben je de ja, enige, Bert. Lang. Ja, dan verbinden we je meteen door. Zeg het dus Ja, nou, nou, ja ik had een beetje over die duif die ja. tegen die vrachtwagen aan vloog. Ja. En uh, ja, ik, heb, ik heb wel eens wat gezien bij mij, gewoon buiten de, in de natuur, hoe het dan om met een duif en, en een roofvogel ging... Er was een roofvogel en die, die, die vloog op een duif af. En uh, die, die, die had hem gewoon beet, gewoon echt in de wijze, zo, boem. En, uh, en, en toen zag ik uh, echt een, een, een waaier van, van, van, uh, van veren. Ja. En die duif, die, die vloog daarna gewoon weg. Dus, dat was, dus oh. ik denk dat, dat het een soort van reactie, een soort stress, ja misschien een soort stressreactie is. Ja, of een afleidingsmanoeuvre. Ja, ik weet, ik... Ja, zo dat je van, nou, denkt ik, dat dus je laat, hem hebt aangereden dus, ja. omdat je heel veel veren ziet... maar dat die duif ondertussen er vandoor sniekt. Ja, en die vrachtwagen, ja, die, die, die, dat is natuurlijk een soort uh, super uh, ja, superroofvogel dan. In ja. dat geval. Uh, ja, die kan, uh, ja, maar, die, maar die reactie is natuurlijk van, in het uiterste geval... dan laat hij laat toch op een of andere manier zijn veren los of zo... Uh, want het, het was echt heel wonderlijk om te zien. Want die, die, die, die, die duif, ik zag die roverrol op die duif al vliegen. En dan denk je van nou, die, die, heeft, die, die heeft hem gewoon te pakken. Ja. Maar ja, hij had alleen maar veren. En die duif die was pleiten. En, <lacht> dus dat is, dat is toch een soort van reactie, van, van, van een stressreactie in het geval, in, in de natuur geldt dat dus, dan dus. Van ja. Nou ja, dan laat je je veren los. Ja. Dat, dat kan denk ik, een, een duif kan dat denk ik ja. Wauw. Ja, dat, ja, tenminste, dat, dat, dat, ja. Ja, wauw ja, het was een heel raar gezicht. Ik denk wel dat hij met dit weer dan na afloop heel erg spijt heeft. Ja, nee, ik heb het wel. <laughs> dat hij denkt, oh nou, dit had ik niet moeten doen. Oh, heeft iemand een sjaal? Ja. ja. <laughs> ja. ja. Nou ja, de, de, weten we in ieder geval dat de duif het kan. Maar we, hoe hij dat doet, dat weten we nog niet. Dus 0800-1121. Ja. Ja. Ja, dankjewel ja, Bert ik voor je duivenanekdote. <laughs> Doeg. Nico, goeienacht. Wat hoor ik nou? Ik duif mijn persoon, de niet Nico, hoe vaak ga jij bellen? Dit is ja, de vierde ze keer of niet? niet Vijfde. Ja, ze zijn er niet doorgekomen. Ja, Je maar bewijst ik, even ik... dat het best kan. Ja, ja makkelijk. Maar die lucifers waar we het net over hadden, ja. die kosten wij vroeger ook in feestartikelenzaken. Dat noemden wij dan wonderlucifers. Wonderlucifers? Die waren dus echt voor het koop, maar er waren hele speciale lucifers. Je kon dus overal echt op afstrijken. Je zijn te koop in een uh, feestartikelenzaak. Waar je bijvoorbeeld ook stinkbommetjes kan kopen en dat soort dingetjes. Lijkt me ook best gevaarlijk. Ja, wat is gevaarlijk? Lucifers die was, afgaan het was, het was, als ja. je ze ergens tegenaan strijkt. Ja, was, nou, nee, maar je moet ze echt wel ergens tegenaan strijken. Ja, precies. Ja. ja, dan is een en. aansteker ook gevaarlijk als je het zo bekijkt, natuurlijk. Ja. Oké, okay. nou fijn dat jullie weer was, hè? Tot over vijf minuten. Nou. <laughs> Doeg. Yo. Hoi. Um, Bob. Hallo, Bob. Nee, geen Bob. Misschien uh, iemand anders dan ook niet. Nee. Kijk, dat, als je dus nu belt om negen minuten voor vijf... dan ben je lekker snel aan de beurt. Mevrouw Pas. Ja, hallo, mevrouw Pas. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Zeg het eens. Ik had het over mijn vrouw die die kleinkinderen niet zag. Ja, ja. Nou, ik zie mijn kleinkinderen zelf ook niet eh, nee. al zes jaar. En mijn kinderen ook niet. Nee. Maar wij konden toen een recht... En dat hebben wij niet gedaan. Want dat duurt zo lang, want je haakt alles kwijt. voordat je de kleinkinderen kunt zien. En dan zijn ze zo oud dat ze kunnen zien. Maar nee. ik vraag me eigen af... Waarom dat in Duitsland dat wel kan, de recht... Zijn het verplicht zijn om de kleinkinderen bij de grootouders te laten zien? En hier in Nederland niet? Ja, ja. Want daar is de wet aangepast mm -hmm. dat de kleinkinderen als er iets is, naar de grootouders moeten kunnen gaan. Mm -hmm. dat zijn ze verplicht? En hier in Nederland is dat niet? Nee. Ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, uh, dat is gewoon een besluitvorming binnen de wetgeving geweest natuurlijk. Ja, dat is lastig om daar een antwoord op te vinden. Maar misschien dat er iemand is die daar meer van weet. Want ja, um, ja dat, dat is natuurlijk ooit is dat besloten of er is in Nederland nog niet besloten. Dat betekent dat er nog niet voor gelobbyd is dat dat uh, ingesteld zou moeten worden. Maar ja, de, de vraag waarom in Duitsland wel en in Nederland niet... dat is, wordt een beetje lastig om te beantwoorden, ben ik bang. Maar mege, misschien dat er iemand gewoon meer verstand van heeft... en even kan bellen naar 0800-1121. En dan uh, uh, dat we dat, uh, dat hopelijk op kunnen lossen. Maar u zegt uh, procederen heeft geen zin? Nee, maar heeft geen zin. Al... Want dat hebben wij ook geprobeerd? Want yeah. je bent je alles gaat je kwijt. Yeah. Want je moet het allemaal zelf bekostigen. En dan heeft de rechtszaak, uh, de rechtbank die zegt dan, je moet dan toch, als je zeg maar uh, ja, ruzie met je schoonzoon of je met de dochter, mm. moet je dan toch binnenlaten. Dus dat heeft geen zin. En je bent alles kwijt en het duurt zo lang. En dan kunnen de kinderen toch die leeftijd krijgen dat ze zelf mogen komen. Yeah. Dat het wel kan. Maar je bent wel al je eigendommen ben je kwijt, ga ik je kwijt. Ja. Ja, nou ja, dat is het. Maar de vraag uh, voor... Uh, dat is natuurlijk wel een probleem. Maar de vraag voor Cora ligt iets anders. Want haar kleinkind weet helemaal niet dat zij bestaat. En zij loopt gewoon ja. rond met de vraag okay. van... Moet ik mijn kleinkind dit laten weten? Ondanks het feit dat het niet de wens is van zijn vader. Ja, maar dan kun je uh, een vertrouwingsarts inschakelen. Oh, Kijk, dat zijn adviezen. Een vertrouwensarts. Ja. Hmm. Want dat heb ik ook gedaan met mijn kleindochter. En die kwam toen die tijd nog. Die was ook hier. Die zat ook met problemen. Ja. En ik mocht je niet tegen de ouders vertellen. Ik nee, heb een precies. vertrouwensarts ingeschakeld. Ja. En die heeft het netjes voor mij opgelost. Oh, kijk. Nou, dat zijn adviezen. 0800-1121. Hartstikke goed, mevrouw Pas. Dank u wel. Oké. Okay. Goeiedag nog. Daar. Dag. Hallo de, doei. <laughs> Dag. Bob. Ja. Hallo. Goeiedag, Astrid. Dag. Astrid, een aanvulling op die tandpasta. Daar staat inderdaad geen datum op. Dus er nee. staat wel een waarschuwing op dat kinderen niet te veel mogen gebruiken. Ja. Een uh, klein beetje te grootte van een ad staat erop. Ja. Zo min mogelijk tandpasta inslikken. Dus dat staat er wel op. Ja. Nou heb ik eh, van die tubes die je moet op zijn dop moet zetten. Ze zijn ook ondersteboven. En dat zijn van die strak gevulde tubes. Ja. En dan, die zijn met een zieltje eh, afgedicht. Dat haal je eraf en dan ga je poetsen. En je hebt echt zo'n volle tube in je hand. En op een gegeven moment zegt die ploep. En is die bijna leeg. En daar, daar zit er een hele hoop lucht in. Ja. En... Ik heb eens een keer zo'n lege tandpasta. Heb ik eens helemaal schoongespoeld en toen is het gevuld met water. Tuurlijk. Precies afgemeten. En hij was. Daar ging precies 75 cc water in. En ja. op die tandpasta bestaat ook inhoud 75 cc. Maar het is geen 75 milliliter tandpasta. Nee, dat is 50 milliliter. Militaire tandpasta ja. en uh, uh, 25 milliliter lucht. Oh, echt? Echt? Ja, maar het is Want net als bij de chips. Een... Die chipszakken, die zitten ook voor driekwart kwart vol met lucht. Ja, ja, maar het is wettelijk verboden om uh, onder dat aangegeven gewicht of inhoud van, ja. als er een eetje achter staat, dan is dat, betekent estimated, dan mag je maar een, een fractie. Een beetje van afwijken. Ja. Ja. Ik heb toen een hele volle tube, tandpasta pas een nieuwe, heb ik dat dopje, dat, dat zieltje eraf gehaald. Ja. Ik pak het, ik zet die dopje weer op, ik schud het eventjes echt zo naar, naar beneden. En toen kon er inderdaad 25 cc water bij. Dus ik heb maar, het een keertje ge, ja. gemeld aan de voetbalen uh, uh, autoriteit. <laughs> ja, ja iemand moet het doen, ja. Ja, en ik kreeg keurig een briefje thuis na de verloop van een uh, maand. Ja. Want ze hadden het onderzocht dus ze niks afwijkend gevonden. Nou ja, prachtig. Ik weet niet hoe het onderzoek is verlopen. Nee. Maar, ja. Uh, uh, ja, dat is dus inderdaad met die tandpasta is gewoon pure nep wat ze verkopen. Want, maar Bob, ik durf ja. het bijna niet te vragen. Maar nou, waarom? <laughs> Waarom ik dat merk? Nee, waarom heb je een tube staan leeggespoten en er vervolgens water... Nou, omdat ik elke keer halverwege zo'n plop krijg... Ja. en dan eigenlijk denk ik, ik heb dus een oorlog getuurd... terwijl die zo heel vol aanvoelde. Ja. Dus, dus ze doen en de plop ook is... nog in het midden gewoon. Ja. Oh. Ja, als je een pas gebruikt, die echt plop en dan is het. Nou, ja, goed, er zit er nog ja. een hele hoop lucht komt eruit. En, en dan moet je weer heel verder, verder, verder knijpen. En dan komt er pas weer tandpasta uit. Ja, dus ze doen de 50 cc tandpasta in, dan een plopje ja. lucht en dan nog een beetje tandpasta. Ja. Oh, ja, echt, het is, het is een, een veel minder tandpasta zit erin dan op de tube staat aangegeven. Het is, uh, ik ben blij dat jij daar onderzoekt. Nou, heb je nog meer? Want het is, dit is niet het enige wat je onderzoekt. Nou nee, dat is niet het enige. Want nee, dat dacht ik al. Ik, ik, ik moest laatst bij een, een tube op de muur moest ik hebben. Kijk. Bij zo'n uh, uh, doe het zelf zaak. Ja. Ik weet niet of ik het naam mag noemen. Maar het is een heel gamma van bedrijven dat je hebt. <lacht> en ik denk, verrek, ik ga er dus even kijken met dat... Met, met wat het, ik had het ook al een paar keer zo'n tube meegemaakt. En je denkt, verrek, nou, hoppakee, leeg. En inderdaad, bij die tubeplumuur ja. was precies hetzelfde. Ja, ah, zie, het is een truc die alleen de tubevullers kennen. En wij nu ook, dankzij jou, Bob. Nou ja, het, ja. ik weet niet of je... Ja, je... je je hebt het niet zo gauw in de gaten. Je leeft er meestal overheen. Ja. Voorbij. En, uh, het gebeurde mij zo vaak. Dat ik, nee, dan ja, begon erger je je eraan en dan ga je het meten. Toevallig ook nog dat het ter sprake kwam op Radio 1. Ik vind het prijzenswaardig. Dank je wel, Bob, voor je verhaal. Alsjeblieft, alsjeblieft. Goeiedag nog en goed je tanden Jazeker. Ja, niet Dag. te veel tampen staan. Dag, de grootte van een ert, heb ik vandaag ook weer geleerd. Ja. Bel met vragen en antwoorden naar 0800-1121. En als je er niet doorkomt, nachtzuster-appenstaartje omroepmax.nl. Nachtzuster, een programma van Max.